Wij beginnen de zogerles 98, pagina kaf zijn 27. Uh, en wij beginnen bovenaan de eerste regel van de zoger zelf, nieuwe oot. Oud Jut de eerste regel van de basis tekst Zogar Jut Het. Wie Acharanin Mishbashachan Israel Yisrael me Eila Legabei Atarda developend. We Itwan Achranin en de andere, le, andere letters. Itwan is letters. Achranin, andere letters. Masachanlon Israel trekt naar hen, naar zichzelf. Israel, Miela van boven. Legabuya tarda tegen deze plaats. Dus we hebben geleerd dat. Uh, de Nukwa is nu opgestegen naar de Tweede Opsteking, opgeste, is opgestegen naar de Hoge Ima. Uh, Eile, Eskara, er bestaat zo'n uh, vers in, een, uh, in het Hilim, in de Psalmen, Psalm Membed, Psalm. 42, waarin, waarin de koning David zegt, Eile, Eskara, deze zal ik in herinnering brengen. Wie zijn deze? Nou, hij zegt nou, deze, dat zijn de Eile. Dus die drie kilim, Bina, Zeran, Pin en Deze zal ik in herinnering, mij in herinnering brengen. Het Karna, Bepumai, en nu de zoger zegt, ik zal ze mij in herinnering brengen, bepumai door mijn lippen, met mijn lippen. O shvihana de maai en ik zal mijn tranen laten hieten, bera wat met in, met de wens van mijn neefjes, dus de intenties zoals ik dat zeg. Begin le amshaha, itvan eilin eilen, om deze letters aan te trekken. Dus de, de letters eile. Hij zal ons alles uitleggen. Ohadin drie, de reichel drie. Ohadin adadem bij mi eila ad bete lokim, en dan zal ik. Uh, uh, mee, uh, zal ik mee als het ware uh, zal ik uh, mee doen uh, zal ik leken okay. gaan huh? aantrekken of letterlijk is het dan uh, van het uh, zal ik gaan lijken op maar ook, maar in andere betekenissen zal ik ook, zal ik eh, doen aantrekken, zal ik aantrekken. Me'ela ad betelokim, van boven, tot de betelokim, tot het huis van elokim. Alles komt, het is de taal van de zogger. Le me hawe elokim, kegavna dile, om elokim te zijn net zoals hij. Over mij, Luba, geef ook aan iedereen nog twee andere. Ah nee, nog niet maar straks. Ah nee, nee, dat is nog niet. Het is, het is, uh, we hebben genoeg, ja? We hebben genoeg. De pagina, de volgende pagina. Kaf. Kaf het. Oké, okay, kaf Erg heel goed. 28. De eerste regel. Over mij. En waarmee, zegt hij, bakol rina, hoe kan ik het aantrekken? Waarmee, zegt hij, Bakol rina, we toda, hamon, hogek, ook, dat zijn ook woorden uit psalmen. Met Bakool rina, kool is stem, rina is, uh, uh, gejuich, door, geju, door, gejuichende stem, zoiets. Wij en de dank, hamon en grote dank, uh, hoogeg hoge, uh, dat viering, vierende huh? feest vierende grote dank, zoiets. So de psalmen kan men niet vertalen. Het is al die vertalingen van psalmen dat is, wat we ook horen. Het is geen vertaling. ook in het Hebraeus wat ze vertalen. Het is uh, okay, It's for the massa Amar Rabiel Lazar Shtika Dili Vana Migda Eila Tvei Uvana Migda Shale Tata Punt Take what he said. Alle I'd like have the instructs held Amar Rabbi Lazar, Rabbi Lazar Ze. We waited that Rabbi Lazar erst had een uitleg of de bevatting had gegeven van, herinner je nog, van toen de Malchut, de fase waarbij de eerste, de eerste, het eerste opkomen van de Noekwa. Herinner je nog, toen de Noekwa kwam, kwam naar, naar Jirsut. Dat was de Rabbi, Rabbi Lazar, dat is wat hij had toen toegelicht. Maar voor de, de tweede besteging van de Noekwa... Naar de hoge ima, dat wist hij niet. Dat kon je nog niet bevatten. En dat is nu, hij is nu aan het woord. We, Amar Rabbi Elazar, en Rabbi Elazar zei. En de tweede opsteking, dat was zijn vader had toen. Uh, had hem gevraagd, zoals wij herinneren ons. Blijf even stil. Ja, uh, zwijg even. En dan ging de vader spreken. En nu referiert hij daarop zijn zoon. Amarabielazar, Rabbi zei, stika di banak migda shale'ela, let op, mijn zwijgen, hij heeft opgebouwd migda shale'ela, de tempel boven, twee, u vana migda shale tata, en bouwden op de Migdasha, dus het de heilige beneden, de heilige boven, en de heilige beneden. Punt. O vadai mi, uh, mila basela, mi shetuka bit, uh, En natuurlijk zegt hij, en dat komt er een spreekwoord spreekwoordelijk, zo'n so uitdrukking of zo. So. Uh, Op vadai zegt hij, natuurlijk is het zo so dat Mila Bacella dat het woord wie het woord uitspreekt is, is net als een rots. Dat is een krachtig iets. Mische betr, toeken en het zwegen is het dubbele daarvan. Heeft een dubbele kracht. Zoals so in het Nederlands zeggen we, ja, dat uh, spreken is Zilver and is goud en zwegen, zwegen is goud. Nee. Spreken is zilver en zwegen is goud, inderdaad. Zo so zegt men. Dat is dan ook van. En in Tora zegt men dat. Ja, dat spreken is net als een rots, krachtig. En het, het zwegen is het dubbele. Daarvan de dubbele kracht heeft. Het was ook een grote rabbi. Was was uh, de zoon van de rabbi Shimon Gamliel. Shimon Ben Gamliel was het. Een grote wijze nog. En hij had gezegd, wel eens had gezegd dat. Kol jamai gadalti ima hachamim. In het Hebraïns. Dat betekent al mijn dagen leefde ik onder de wijzen, Wijze mens. Wijze dus echte wijze. Maar ik vond niets uh, gezonder voor mijn lichaam dan het zwijgen. Dus hij had gehoord echt de beste. Wat, crème de la crème van al die... Wezen, maar toch, hij vond niets geweldiger dan zwegen. Maar dat is een grote traptreden. Dat moeten we nog beklimmen. Dat komt wel. Eerst een bulk. Eerst een bulk leren. En dan zwegen komt dan opbouwend zwegen. Uh, twee na de punt. Na de laatste punt. Mila Maar... 3. De Amarna V it, it Arna ve Me Shetuka be beshtaim. ma de Shatikana de Avru ve banu Trin fir Almin Kehada straks wordt het alles helder 2. de laatste Punt Mila Besela het woord, zoals je had gezegd, het woord is als... Het woordje zeggen is als een, als een rots. Hij ge gewoon geeft je dat stukje en gaat het uh, uh, vertellen wat hij bedoelde daarmee. Maar drie, de Amarna, datgene wat ik gezegd had... Ja, over de eerste opsteking, de correctie. We Ita Arnabe en waaraan waar, waar ik was... Waarmee was ik opgewekt? Uh, het zwijgen, dat is dan het dubbele daarvan geworden. Dat ik, dat ik uh, gezwegen had daarna, dat is als dubbele geworden. Wat betekent? Het dubbele geworden daarvan is wat heb ik. Ge gezwijgen. Van, het mijn, van mijn zwijgen kwam het dubbele daarvan, van wat dan wat ik gezegd had. De Avro, want uh, we want er werden geschapen, we ibano en werden opgebouwd, drie almen gegaan, twee werelden als één. We gaan naar, naar de naar het commentaar, naar het solam. Zo heeft zijn negen een geweldige manier en dat is beeldend, maar het is zeer treffend Zo so zij ze dat zeggen. En dan gaat hij ons uitleggen Z, eh, de pagina kaf zijn, de vorige pagina kaf zijn, de, de linker kolom, de regel 4. De referentie letter Jud het. We eat van Acharan in Wechule en and de andere letters enzovoort uh, and so forth We houden Jod 5 in, in het Sulam, ja. En we houden Jod 5 Acharan, Acharot, De Hainu, Eile mam shihot lahem Yisrael zeifan mile mala minabina. Wauti, jod, vijf acharot. Het is nog een vertaling. Met wat toevoegingen van Jehuda. En de andere letters, haino, dat wil zeggen, eile. The letters E. -le. Mamshichot lahemli, Mamshichot lahem, -Mam lahem Israel. Israel trekken naar zich toe. Milimala, van boven. Minhabina, vanuit de Bina. Dus eerst was het in Yishsut, ja, yeah? en dan nu is het vanuit de Bina. En we hebben geleerd dat manier de mal goed is, de vorige les, de vorige les, dat So, wanneer de malgoed opgestegen was naar de hoge bina, dus, naar de, de, be, n, n, dus als gevolg van de tweede opsteging, dan, dan werd de naam Elohim volledig uh, gevormd, met alle mogen. Uh, el makomze ze de hainu El en malchut, anikret, ata, bashem, mi, mohabina. De, de, de zoogers zegt, el, makom, is aangetrokken naar deze plaats. El, makom, ze naar deze plaats. De nu dat wil zeggen. El ha malchut, naar de malchut. Malchut, anikret, ata, bashem, mi, die nieuwheid in de naam mi, net zoals bina, dat hebben we ook geleerd, dat zij was ma, en zij klom op, naar de abo, naar de ima, de hoge ima, en dan werd zij, net als ima werd zij mi, haar hee werd veranderd in Jude 8, en Jude natuurlijk ge geeft aan, dat het gochma daar, dat zij daar de gogma kreeg, 7, 8. Uh, eile Eskara, so as David, Koning David, said. Eile Deise zal ik in, may in herinnering brengen. And he said, dat also dat that, that die eile, deze. Punt perusho. Hine nie mazekir oti joot Eile befi. Wani chauffeur de Baracón navshītīn, k'dei lehamshīh, ot yod eilu eile Minabina bina Dus Hij haalt de woorden van David in Psalm in een Psalm 42, en hij geeft wat dat betekent. Pirusho ach dat betekent. Hineni, Maseki, Rotijot, Eile, pi. Zie hier, heb ik nieuw. Uh, ik heb, uh, ik heb, uh, um, uh, in, ik heb mijn herinnering, ja, ik heb het genoemd, of ik heb, ik heb genoemd, nu, ik heb het in herinnering gebracht, mij, uh, ik heb genoemd, de letters Eile, met mijn, Mond, letter like, with my lip, my pie, with my mond. Va ani shof ech de maot paradzonafsi, en ik hit, mine, and hit uh, the the vents mein en ik hit de tranen, met de wens van mijn hart. El tin kede ele ham shicho, eile. Elu, om deze letters, Eile aan te trekken. Minha Van, vanuit de Bina. Nou, tranen, tranen doen gieten, et cetera. Natuurlijk is het, is het uh, verwijst het naar een man. Ja, naar een gebed, natuurlijk. En dan moet je, moet het, de nefers moet het wensen. De mens moet het wensen. Dan is het, Dan is het, dat is gebed. 11. Uh, We as Milemala de dam mebina. Ad 12. She who malhut. We as mebina. En dan zal ik aantrekken van boven van de bina. Ad bet tot de bet Elohim. elokim. Dat dat is malhut kijk, elokim, elokim, wait, wait, dat elokim, dat is bina, ja, yeah? en bet, bet elokim, bet is het huis, en dat is dat is malchut, dus malchut die door het opsteigen naar de bina is geworden uh, tot bet elokim, het huis van de elokim, dus punt. kidei, kidei, kidei, kidei, kidei, kidei, Elokim, ke ein habina, shenikret elokim. Warforis datsie, ke deish obdat de malchut tigheen nikret elokim, za elokim heit kein ke ein habina, net zoals bina shenikret elokim die melokim heit. Dus als malchut, als uh, David zei so, als ik nu man du opsteken. Ja, uit de diepte van mijn hart, en mijn, mijn, mijn tranen, etc. Dan zal ik brengen mijn Malchut, en hij was de... David was altijd, als we spreken van Malchut, altijd wordt, vaak wordt het over David gesproken. Want dat was zijn, zijn sfera van David. En daarom David zal ook zijn de Mashiach, die, die komt dan, de, wanneer de Koninkrijk, het Koninkrijk dus, uh, van de van de hemel, koninkrijk van Hashem, koninkrijk uh, komt hier op aarde. En dan is het David, want het, was zijn, het is zijn eigenschap. Van David, koning. Dus dan zegt hij dat, dan is het net, hij spreekt dan net alsof hij goed is zelf, die dan omhoog komt naar de Bina. Dan zegt hij dat ik zal dan, en hij dan trekt de. Uh, maan omhoog, op dat de malgoed zou naar Bina komen en, en zich uh, en gaan overeenkomen met Bina, net zoals de Bina als lagere komt naar een hogere, wordt net als hogere. En dan zal die malgoed heten Elohim. Duidelijk, malgoed op haar eigen plaats heeft niets van zichzelf, maar als malgoed steekt op die, naar de Bina, dat is alles wat wij moeten leren. Belangrijkste. Als ze goed steekt naar de Bina. Dan kan ze hey, worden net zoals Bina. En dan kan ze terugkeren. Naar, naar geven dat licht wat ze daar ontvangt. Naar beneden. Uh, punt dertien. Na de punt. Uva ma. 14 Amshi gotan. En hij zegt dan. Alsof, de, alsof David zegt dat zelf. En waarmee zal ik zij aantrekken? Die hele. De hele bedoeling is om die, om die, keli, om die, om het aan te trekken. Heino. Bakol rina, Hamon, vijftiena, hogek, dat is wat hij zegt. Bakol uh, rina, met een jubelend, uh, met een de jubelende stem, en met hele made and made, made helebol harmonies het helebol feil vierende feest vierende eh uh, dank ja dus dat is dan ook de man wat we noemen 15 amar rabilasar Sheli, banta et hamigdash. Shel malah, shegu vina. Weet amig daar, zei vintin, shel Ik shegu malchut, egnew. Amar rabielo, zarabielo, zarze, zei. Achtika sheli mein zweiche. Herinner je nog toen wat ik had gezegd, dat zijn vader had hem gezegd, een nieuw zweegeven, ja, want hij kon niet verder. gaan zijn bevating was niet verder dan. Alleen de eerste opstegen van de malgoed. Herinner je nog? Dan had hij gezegd: na het opstegen van die malgoed, hey, wat, wat is de bevatting? Hoe, hoe gaat het? En kabbalist, zoals so, uh, um, Rabbi Lazar. hij bracht van binnen die malgoed naar Jersuw. En uit die bevatting had hij ook gesproken. En dan zag hij dat het. Ja. Die Malgoed verkreeg honderd zegeningen en alles, maar toch wel, alles blijft op zijn eigen plaats. Als het, het is nog niet zoals we hebben geleerd, als Malgoed goed komt op de plaats van Jezus. Dan is het wel licht gogma, maar dat is net dat is net, een, net als ijs is. Het, het, het, is, het vloeit niet. Het is, het is, dat is wat hij had toen gezegd. En toen had de vader hem gezegd: stil maar dat is wat hij nu ook over heeft. Amara Rabela Zarbelazar zei: "Ha stikašli et van mij. Banta et, ban et amigdas, shelmala baude of, baude de het heiligdom van boven. Shehu binada dat is bina de hoge, de ho het hoge heiligdom, de hoge heiligdom is binnen. We, eten, we hebben ook geleerd dat, ja, herinner je nog? We hebben gezegd, ge geleerd over die twee, we hadden ook een, uh, een speciaal stukje zoger gehad, herinner je nog? Over drie, de drie filosofen. Waarbij hij ook ons ook had verteld dat er twee, twee tempels zullen komen, ja. En tegelijkertijd. Niet zo, eentje, eentje komt, daarna komt, beide zullen komen. Waarbij de, beide, tegelijkertijd, hoe? De ene, de bovenste tempel, dat is dan de Bina. En de onderste tempel is, maar goed, die beide zullen komen dan, als, uh, tegelijkertijd. Weet ja. amigda Shelmata en de, de heiligdom van beneden. Schuhum al goed, dat is al goed. En dat heeft zijn zwegen ertoe uh, gebracht. 17, na de punt. Dat is allemaal nog de vertaling. We hebben nog niet het commentaar. Uwwadai hu... hmo chmo, shana shim, omrim. Mila, besela vashtika, vashtika, bashnayim. Uwadai en hu... natuurlijk is het zo. So... Hoe gmo so en wat is dat? Hoe gmo-geannesteerd moet Dat is zoals mensen zeggen, zo'n uitdrukking in volkszeg, volk in de volksmond, in de volksmond. Milabasele het spreken dat is net als rots waarschikken beschneem en het zweven, het is dubbele daarvan. Het is dubbele waarde is. Punt. 19. ik ben nu gaat je dat stukje van die uitdrukking gaat je even onderlop nemen. Bila het woord, het spreken is in als roc. Geinul, haperus, she amartie we heiroti 20 alaf. Melabasele, het woord, of het spreken, is als rots. Wat betekent dat in dit geval, in zijn geval? je nohapirush, dat wil zeggen, de betekenis dat we daarvan is. Shamarti we dat ik heb het gezegd, dat ik had gezegd, en ik had mij opgewekt, over, over, over, daarover. Punt. O, o. 20 stikka besnijm, stikka wisnaem, ae nu hashtika, s'eshatakti. 21. S'eshavet is naem, ki nivra u, we 22. 20. Ustikaar bishnaem en het. Dan nu gaat je dat het tweede stukje van, van die uitdrukking uh, in, uh, in uh, de loop nemen. Stika bishnaem mm -hmm. het zwijgen, dat is het dubbele, ja dubbele waarde is. Hainu, dat wil zeggen. Hashtikaar, ha, sheshtakti het zwijgen, dat ik ge zwijgen had, 21, dat dat is dubbel waard, letterlijk. Kinevraou, want er werden geschapen, hoe moet je dat corrigeren? Kinevraou, want er werden geschapen, we en werden opgebouwd, Betolamot bejagen twee werelden samen, door zijn zwijgen, Binao malhut dat, dat zijn Bina en malhud, Ki imlo amadeti ama 23 mille daber. Hij had ons Yehuda lo. Hij sakti Hij shell vierentwintig beta En u hebt wat bedoelde. R R R Rabbi, Rabbi, Rabbi, Rabbi uh, Elazar, Azar. 22 naar de punt. Wat bedoelde hij daarmee dat hij. Ki im lo amadeti. Want had ik niet gestopt. Toen had ik niet gestopt. Mille te, te praten. Te spreken. Logisch sagt. Dan zou ik de eenheid. Van twee werelden niet, niet, niet bevatten? Dat is wat, de, wat hij zegt ook. En dat is natuurlijk ook zeer belangrijk, omdat ook leren van, van hem, en dat we hebben allemaal flink wat geleerd, om niet overbodige vragen te stellen. Als, er nog niet, als we nog niet aan toe zijn, dan vragen te stellen is het. Stel de vraag aan jezelf, net zoals, je, zoals hij dat zei. Soms is het wel nodig. Maar alleen om te weten... ...heeft geen zin. Bevatting. Wat Beleit het naar mijn bevatting? Kom ik daardoor dichter bij mijn doel? Dat is wel niet dat ik wil weten. Dat moet je dus vragen niet stellen. Wil je iets weten? Haal het in jezelf en laat het sudderen in jezelf. En dan komt een antwoord. Probeer niet kosten wat kost wille 25 pirush achars na fact na fact het mima 26 jude el hamem venikrami אז ממשיכים לישראל זהי פנטוינטח על ידי עליית מן אותיות אחרות אלה לגבי אחתנטוינטח עתר דה דהייןו מי שוהנוכו סלכה בשמה אלוקים פונט כאקסלו שינה אין זה עם דודי דור על Hebreus en het Arameus door elkaar. In de kabbalistische literatuur is het normaal. Het Arameis en het Hebreus door elkaar. zijn beide talen noodzakelijk. Boven de Parsa is de taal Hebreus. Bij de mens naar krachten en onder de persa is de kracht van de taal Aramees hoe we zullen leren hoe dat zit dus beide talen zijn belangrijk eigenlijk engelen kennen, kennen het Hebreeuws, maar het Aramees niet hoe dat zit in elkaar zullen we dat zien eigenlijk dus het is zijn woorden, maar dan al die krachten, die twee talen zijn bijzonder belangrijk, want die zijn verweven met elkaar. Het Aramees van Zoger, het is alleen maar lezen, alleen maar horen het Aramees van Zoger, daar komen de krachten binnen die, waar de engelen nog niet kunnen van dromen om dat te ervaren wat het Aramees van Zoger aan de mens geeft. Maar waarom is het erg belangrijk let op 25 Pirouche, uitleg acharsen afakat he mima nadat de letter hei uh, ging uit van de ma van de namma, herinner je nog de namma die steeg op naar de hoge bina en die werden dan daar wordt de hei vervangen door, door Jude. Ja, duidelijk, omdat uh, we Ailat 26: Jude Elhamem en de, de letter Jude is binnengekomen bij de letter Mem. We krami en werd genoemd Mi. Dus de Malchut werd als Mi. Als lagere komt er hogere, wordt net als hogere. Wordt ook mi. Als mam, mam shihim la Israel. dan gaan Israel trekken naar zich toe. Euh, trekken, trekken naar, naar zich toe. Alidee, aliyat, man. Door het opstegen, doen opstegen van man. Zij trekken naar zich toe. Oti jod, de andere letters Eile. Dan hebben we Eile en hebben we Mi. En hebben we de hele partsoef van vijf sferot. Oftewel de hele naam Eile met alle lichten daarop zoals we op zijn op hun eigen plaats. Legabei 28, Atarda. Aan deze plaats, of tegen deze plaats, de Mi. That will say, that the place is me. That is the bina. We have a new place, the place of is the place bina. And the nukwa is the nar de the de of the place of the place of the place of the place the the place is the place of the place en dan is ze ma geworden ja, ma en dan kreeg ze alleen maar wat uh, uh, daar was alleen maar, ze kreeg alleen maar chogma, net zoals de linkerkant van de jirs alleen maar chogma, maar geen chassadim dan steeg ze nog een keer op de tweede opsteg tweede en dan kreeg ze ook mi en dan was het de, het licht kwam ook in Chesedim en Gwurot, en dan daarmee, daarbij kon dan Israël die man oproept, oftewel Israël betekent die, de kilim van het geven, of wie de man oproept, dat is Israël, ja, en die hebben aangetrokken, als het ware, de tweede keer, dat waarbij die ook, maar goed nu kan, de gogma ervaren, op, uh, ja, de gogma kan nu pas, na de tweede, tweede opstijging kan pas de, de chogma uh, echt ontvangen worden. Ontfangen, het, het, de gogma wordt ontvangen bij, bij het eerste opstegen. Ja? maar die wordt niet gevoeld. Maar de tweede keer dan pas, daarom wordt gezegd, daarom wordt sprake, wordt, men zegt nu, hij zegt nu dat het nu past, dat, dat bij het tweede, opst, tweede opsteken dan, de eile wordt aangetrokken. Duidelijk, die was er natuurlijk aangetrokken bij de eerste opstegen. Maar dat was nog niet gevoeld. Nu is het chassadim gekomen door de tweede, door het opstegen van de man. En dan ook de gilim eile, nu daar komt, men kan dat ervaren, de noekwake gaat het ervaren. En natuurlijk, de, wie de man gaat opgeroepen, die gaat het ook alles ervaren. 29. We in Janham, shahazo. Kwaar, niet bij 29. We in Janham, shahazo en de kwestie van deze, van dat aantrekken. Kwaar, niet bij was al uitgelegd boven, hierboven, 30. En gaat ons uitleggen de eile, de eilion, nog vlot le tachton, We zullen meerdere malen dat horen van alle kanten, dat, dat, dat, dit verhaal. En dat is bijzonder belangrijk. Want alles draait erom, dat moeten we, dat moet ingekerfd worden in ons. Dat wij we weten precies het mechanisme, hoe dat werkt. Uh, let op. De eile. Deelion, hoe werkt dat? Nog vlot le bij het katnoet. Want, de elefant het hogere. Duidelijk, ja, iedereen weet het. De elefant het hogere. Dus, binnen zeer ampide maar goed van een hogere traptreden. Mm. Nou, de hogere trap treden. Nog vlot dalen, vallen naar de lagere trap treden. Bij het katnoet, in de tijd van katnoet. 31. Wij kennen daarom. Hen. <coughs> Nimshachot letachton ba baeta gadlut. Daarom worden ze aangetrokken naar de lagere in de tijd van de gadlut. Maar niets verdwijnt in het geestelijke. ja? Als het in de kadlut was de hele en pinen malchut van de hogere traptreden was in de lagere traptreden, dan is het verankerd, ingeankerd, al voor altijd. Blijven zij verbonden met elkaar. En nu en nu in de gadloed, beide stegen omhoog. Dus het, ja, bijna Ele van de hogere steeg omhoog samen met de, samen met de van de lagere. Eigenlijk. En dan, eh, uh, in de gadloed, eh, uh, zij die einde worden aangetrokken naar die lagere traptreden. Zoals wat we leren dat de mama, de ima, leent, de, leent haar kledij, haar kilim aan de lagere. Heer goed, als we dat door zullen hebben, dan zal die alles voor ons open gaan. Ki wa et 32. Shahabina, wat je fere tu Want in the tijd. Ik ga direct dat vertalen van de comma tot, tot. Kiva et. Want in de tijd. 32. Shahabina, wat je fere tu malchu de, de bina. Wanneer de en tifere tu is net zoals so zierenpin. Wanneer de Bina en Tiferet malchut Malhut van de Hoogere. Shehem it van Eile, dat dat zijn de letters Eile. De Kelim van het van Kabbalah. 33. Hozrim la Roche il de Lion, die keren terug naar het, ho naar, het ho naar het hoofd van de Hoogere. Hem lok himi ma hem, zij nemen met zich mee. Gam, o e ook, 34. Hat ze nemen met zich mee ook de lagere. Alleen het hoge gedeelte van de lagere, alleen ketteren hoogma. Wat achton, kon e et i eile en de lagere verkrijgt de letters eile die van de hogere, niet zijn eigen. We et, 35. hamoog in sheba en de mogen die in die. Eile zitten. Ja, de eile die keert terug naar de hogere traptreden. Ja? En nu heeft hij wel licht. Ja? Onder de, wanneer de eile zit in de lagere traptreden. Ja? Dan heeft die eile geen licht. Van de hogere traptreden. Maar nu die eile van, van de hogere traptreden. Keert terug naar de hogere traptreden. Daar is wel licht. En nu neemt hij met zich mee ook de ketterchochma. Van de lagere traptreden. Dan, en dan staat nu dat keter van de lagere traptreden boven. Samen op, dezelfde, op hetzelfde niveau als, de, als die uh, eile van, van de hogere traptreden. Maar daar die eile heeft nu licht. Mogen. Ja, want die is teruggekeerd naar, de, naar zijn traptreden. Alleen dat is alleen maar licht Dan in de eerste instantie. Dan gaat het dat lagere die naar boven is gekomen. Die kreeg precies hetzelfde, want die kreeg die mochten van die van die eile die naar boven is gekomen. Ja, die eile zit als het ware binnen die binnen die uh, lagere traptreden die omhoog is gekomen. Muhammad hejoto, Imahem Yahad. Dus die lagere traptreden die omhoog is gekomen, die kreeg die mochin ook, mogen van die eilen, Ze staan nu op dezelfde niveau, boven, ja, in de hogere traptreden. Muhammad, waarom, waarom kreeg hij dat, die mogen dezelfde mochin als die, als dat onderstel van de hogere traptreden. toi hem, ja het barosh de eiljon, aangezien zij zijn nieuw samen met die Hele, in het hoofd van de hogere. Dus hij zegt, dus om, om, ja duidelijk, omdat nu de kettergogma van de lagere traptreden bevindt zich boven de gezet van de hogere. Ja, is goed? Alles komt, is dus niet. Probeer niet zo. En, kijk, de concentratie is een heel andere concentratie. Concentratie waarbij je ontspannen, volledig hier op de les... ...volledig ontspannen bent. Ja, net zoals je ligt ergens op een bankje thuis. En veel meer, veel meer dan natuurlijk. Maar dat jij ligt gewoon ontspannen. Maar niet je lichaam ontspannen. Lichaam ontspannen betekent... ...wie alleen gaat lichaam ontspannen betekent dood. Maar ontspannen betekent jij gaat ontspannen. Niet je lichaam. Lichaam is... Lichaam moeten we naar de knoppen brengen. Mit lichaam moeten we niet met lichaam te maken hebben... Lichaam moet alleen maar luisteren naar wat wij doen. De mens is van binnen en niet van buiten. Uiteindelijk, als je gaat je lichaam verwennen, dan, dan komt niemand komt tot zijn vervulling. Als je, als je gaat zijn lichaam, lichaam verwennen, dan wordt het alleen maar ellende. En die wordt groter, fijner ellende, fijner en nog, ja, nog mooier en nog. Maar niemand komt eruit. Op dit derde gedeelte van de les wil ik iets, heb ik iets... Het is aan mij gegeven, om iets moois. Hij de zoger uit het van de laatste zoger, want ik ergens in deel 18 heb ik iets gevonden, iets wat echt een briljant, iets wat niemand kent. Niemand, mijn, mijn volk begrijpt absoluut geen woord erin. Ja, hun toppers begrijpen absoluut niet. Dat kunt je voorstellen. En dat zult u vanaf in het derde gedeelte, zal ik heten, zullen we dat smaken. En jullie kunnen dat wel. Kijk, okay. alleen... Ja, zullen we zien hoe geweldig dat is? Wat we zullen leren in het derde gedeelte. Daarom gaan we nu even, even nog doorkouwen wat we nu doen. En, en alles is verbonden met elkaar. Hoe die lagere stijgt ook naar hogere. Dat moet je gewoon in, goed inprinten in jezelf. In in in Dan alles al gaan open. Wat de mens is, wat binnen zit, en niet in ons lichaam. Niet denken dat er iets van ons lichaam... Het, dat, me, dat ben ik. Absoluut niet. Want in de volgende generatie... kom je weer hier naartoe. Er is maar altijd dezelfde... zielen in elke generatie... komen terug. Duidelijk. Alleen de mens is natuurlijk happig op zijn lichaam. Maar ik denk nou... ik doe alles wat ik kan. Haal ik al mijn... mijn beste in dit, in dit lichaam. Je wil alleen maar dat in dit lichaam doen. Maar... Als een mens doodgaat, de volgende... Het bestaat alleen maar dezelfde generatie, mijn vrienden. Dezelfde generatie komt terug. Het is niet zo dat weer andere zielen komen, weer andere mensen. Dat is een kinderlijke op op opvatting van de mensheid natuurlijk. En natuurlijk hebben de, de, de, de Egyptenaren daarvoor bijgedragen natuurlijk. Ze wilden graag de Egyptenaren, daar Grieken ook. Maar vooral het begon met Egyptenaren. Dus dat was een... De, ...kultus van het lichaam. Ze wilden graag... ...blijven eeuwig bestaan. Natuurlijk wilden ze... ...wisten wiste ze wel dat het zoiets bestond. Maar ze wilden ook in het lichaam... voortbestaan, In het lichaam wat ze hadden. Daarom moesten ze allemaal... ...de mummies en allerlei andere... ...fantasieën allemaal... ...het sensuele... ...het sensuele hadden ze... tot ...gebracht tot... tot wishful thinking. Ze wilden wel de wereld... Doen uh, regeren door hun, door, de, door het lichamelijke, door het sensuele. En ze gingen, natuurlijk was het een soort cultuur, maar ze gingen daarin geloven ook. Eerst was het een soort cultuur, et cetera. En dan was het natuurlijk alles en ging naar de knop. En kijk nou in Egypte, het kompas aan het einde der tijden komt en beetje zal het een beetje op, opgewekt worden. Een beetje iets van woorden van Egypte. Kijk nou Griekenland. Ook nieuwe landen, langzamerhand, een beetje gaat een beetje omhoog. Maar toch wel altijd secundaire landen bleven. Waarom? Geweldige dingen hadden ze, hadden ze gedaan. Egypte had wel enorme wetenschap, ja, wiskunde, etcetera, cetera, et cetera. Maar één ding, niet een fout, maar één ding hadden ze vergeten: dat zij moesten hun verhaal komen ophalen, als het ware. Ze moesten het geestelijke alle steeds aanhechte zichzelf aan Shem. Ja, aan de aan die derde broeder. Aan de broeder die het geestelijke, die was in het leven geroepen om het geestelijke bleven blijven uh, steeds aan de dag brengen. Steeds herinneren aan de hele mensheid over het geestelijke. Ja, daarom als je dan neemt bijvoorbeeld Griekse... Cultuur, et cetera. Als je dat verbindt met het geestelijke, dan heeft het smaak. Theater en alles heeft smaak dan. Als het alleen zonder het geestelijke, dan is het hel. Echte hel. En daarom... Het is altijd dezelfde generatie die terugkeert. Er, alleen maar, er bestaat alleen maar één generatie. Maar er komen wel steeds meer mensen. Huh? Er komen wel steeds. Meer. Nee, dezelfde nee, de zielen. Nee, alleen maar de lichamelijke, dus niet mensen. Het komt lichamelijke we eh, zeggen dat, omhulseltjes. Eh, hier op aarde. Dat is in elke alles wat niet afgemaakt is, dan moet het nog een keer de ziel komt weer hier naartoe. En wordt allemaal nog weer eh, in een lichaam gestopt. En dat moet weer. ...verdere correcties doen... ...maar niet dezelfde... ...het is niet één pot. maar. Er steeds meer lichamen komen... Hij zal toch ook steeds meer zielen nodig om in die lichaam... ...nee, dezelfde ziel... ...dat is een hele fout... ...van denken... ...dezelfde zielen, let op, erg goed... alles, ...alle lichamen die komen daar... ...die komen alleen maar... ...omwille van de correctie... ...van die bepaalde ziel... ...kijk, naar dezelfde... Voor jou, hoeveel er waren, de, jou, jouw ziel, hoeveel eh, inbeddingen, hoeveel eh, lichamen waren voordat jij bent gekomen in, met de ziel zoals die, in de toestand zoals het nu is. En als je dat niet afmaakt, dan nog een keer komt jouw ziel. Nou, maar dan begrijp ik wel, maar er komen steeds meer lichamelijke... Lichamelijk, oké, okay, dat is ja, natuurlijk. Maar de mensen precies. hebben niet meer zielen nodig om... Maar de zielen precies hetzelfde. There was, het is niets, kijk, vanaf de schepping van de wereld... waren niet meer, kwamen geen, geen zielen meer. Kijk nou naar al die dieren die er zijn. Kwamen meer dieren op de aarde? Nee, het een beetje, was een beetje mammoet vroeger. En nu in plaats van mammoet is geworden dan een, een olifant. Oké, okay, is een beetje... Hij is vooruit gegaan. Er was een der mens en nu is het, een, is het een, een Westerling geworden. Ja, of doet er niet Een mens geworden die, die netjes, die heel anders uitziet. Maar dat is anders niet. Kwam er meer dieren, dieren erbij? Absoluut niet. Eigenlijk. Ja, de, het de, de was ooit een miljard, nu is het een miljard. Wat? Mensen? Oké, okay, maar dat zijn, nog een keer. Dat zijn, die, dat zijn de lichamen. Want in elke generatie komt dezelfde ziel, wat nog niet afgemaakt, zijn werk had niet afgemaakt. En dan moet het weer ingebed worden in een ander lichaam. Eigenlijk. Het is natuurlijk elke, het is natuurlijk ook elke mens natuurlijk. Het is natuurlijk niet zo dat het een pot is. Natuurlijk, elke de ziel in elke inbedding zal natuurlijk zijn eigen, zijn eigen plaats zal hebben bij de opleving uit de dood. Dus wat jij hebt meegemaakt, wat jij had bijgedragen in jouw verschijning, dat zal je ook ontvangen eigenlijk wat iemand anders daarvoor gedaan, dat is niet jouw plaatje, dat is niet, plaats, dat is niet uh, jij hebt daar niets bijgedragen. Alleen wat jij nu draagt bij, alleen dat blijft in die ziel hangen, en oh, dat blijft ook hangen aan jouw lichaam. Lichaam natuurlijk niet alleen in dat vlees, maar dat van binnen het ervaren, van alle ervaringen hier op aarde, wat je van binnen jouw ziel wat ervaart, dat is het dat daarmee verrijk jij jouw ziel in jouw, in jouw in jouw, jouw, door jouw verschijning. Eigenlijk. Maar het is altijd dezelfde, dezelfde zielen komen terug. Volgende generatie precies dezelfde zielen komen. Alleen we weten niet wie wie is. Het is ook niet belangrijk, want het is niet, niet wij zijn belangrijk, maar de ziel. Dat is belangrijk. Wat ik heb gedaan in mijn lichaam, één keer. Nou, dat is geweldig. Natuurlijk. Maar duizend jaar geleden waren er misschien 1 miljard mensen op de aarde. Ja. En er is ook 1 miljard zielen verspreid over die mensen. Nee, kijk. En de zijn er zijn 5 miljard mensen. Precies. En dat betekent ook niet dat er 5 miljard of 7 miljard men, uh, zielen zijn. Er. Dat bedoel ik. Absoluut niet. Wie heeft jou gezegd dat that, uh, van 6 miljard mensen dat dit allemaal zielen zijn? Zou je hebben nee. zombies? Er zijn nog veel. Ik bedoel, iedereen ik heeft iets. Nee, nee, nee, nee. Wat, ik, wat ik bedoel, nee. Wat ik bedoel, daarmee, okay, kijk, moet je zo so zien. Natuurlijk iedereen heeft natuurlijk iedereen heeft wel natuurlijk iedereen heeft een stukje ziel. Maar iedereen moet het dat dat Ik wil nu niet de plaats om daar, daarover te hebben. Dat uh, wordt het speculeren. Kom wel later. Maar het is allemaal hetzelfde aantal zielen die er zijn. Niet meer, niet minder. Alleen het wordt verspreid door meerdere. Kijk, kijk, uh, kijk, eerst was alles in de, eerst was alles in Adam. Maar hij bleek niet in staat om dat zelf te doen. Hij droeg al die zielen in zichzelf. Daarom kwamen die twee zonen van hem. Daar kwamen nog meer, dan werden nog meer andere zielen, et cetera. De zonde, wat enorme zonde, wat hij beging, zij begingen. Dat moest ook, was ook niet meer te dragen, het was geweldig dat moest dan ook weer verdeeld worden onder zo onder veel uh, ziel, mensen om dat uh, stukje bij stukje te corrigeren dat is hoe dat even, even tussendoor heb ik gezegd maar de bedoeling is dus uh, waarom, ik, waarom heb ik het daarover, begon ik daarover, maar goed in ieder geval dat de mens zit van binnen, ja, en niet van buiten. Daar gaat het om. ik. Wij gaan verder. Eerst, nee, niet denken eraan nu. Gaan we weer terug naar de zoger? Direct vergeten dat. Ja, direct goed weten wat. Niet hangen aan bepaalde ideeën of iets. Altijd hangen, gaan over naar de bron. Anders ga je dan fantaseren, et cetera. Dat geldt absoluut niet met je hoofd. Ga je nadenken, jij gaat alleen maar in problemen komen van, je, komt, je zal niet uitkomen. Jij zal absoluut niet uitkomen, Hoe, wat ik ook vertel, je zal niet uitkomen. Dus de bedoeling is om niet daarin te gaan, maar wat we nu leren geeft, dat helpt ons. En al die, die dingen helpen ons niet. Nog, een, nog eentje, nog eentje, eventjes afmaken. Ki hatachton, haolele, jona, sakamogo van de lagere, die steigt op naar de hogere, die wordt als hogere. Dus ook, de, dat, dat wil zeggen, die kettergogma van de lagere, die steigt op samen met eile van de hogere, naar de hogere. Die ontvangt dezelfde mogen als die hogere. We zes om we zijn zo klaar, we zes dat is wat hij zegt, 38. We, itwan, acharanin, wechule, eile, eskara, en and de the, the, the andere letters, enzovoort, and so eile, eskara, deze zal ik mij herinnering brengen. Dus ik bedoel, die eile. We, begin, de, le itwan, om de letters aan te trekken, dus om die eile aan te trekken. David zegt, we hoe halat man. Said, wat betekent dat? Zal ik uh, aantrekken of zal ik in herinnering meebrengen? Dat is het geheim van het opstegen van man. Dat is wat David heeft uh, gezegd. De, de, man de Israël, man van Israël. Veertig. Me in man ke dele ham shi, de gadlut. Zij doen de maan opstegen om de mogen van de Gadlut aan te trekken. Al-Jedei, de volgende pagina, 28, de rechterkolom, de eerste regel. Om uh, door dus de Gadlut aan te trekken, de mogen van de Gadlut aan te trekken. Of wat, wat is de mogen van de Gadlut? Dat is Chogma. Alidee. Hamshachah. Door het aantrekken van de letters. Eile. De Ima. Ila A. Van de Ima Ila A. Van de hogere Ima. Die worden dan de letters. Eile aangetrokken. Eila Naar de Nukwa. oké, okay. Die Eile die waren eerst onder. In de Katnud. En die kwamen dan omhoog naar de gadloot En daar verkreeg je ook. De Nukwa kwam ook naar de. IMA en ze verkreeg ook de gadloet en met mogen van de IMA uh, op de traptreden van de IMA. Dat is wat hij ons had verteld.